Het aantal is drie keer zo groot geworden, staat in de drugsmonitor van het CBS. Het komt vooral door de toename van verslavende pijnstillers zoals oxycodone. In totaal gingen er vorig jaar bijna 400 mensen dood aan drugs. Er zijn opnieuw doden gevallen in de Franse Alpen door lawines. Twee skiers kwamen om bij La Grave toen ze buiten de piste aan het skiën waren. En even verderop kwam een wandelaar om het leven. In Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland... blijft het lawinegevaar in wintersportgebieden groot door hevige sneeuwval. En de verdwenen zakenman Gerard Sanderink is gespot. Sanderinks bedrijf werd verkocht en hij zou daar tientallen miljoenen voor krijgen... maar hij kwam ze maar niet ophalen. Oud-collega's hebben hem nu gezien bij zijn huis in Duitsland... maar hij wilde geen contact en werd boos, zeggen ze bij RTV Oost. Ze denken dat hij een kluizenaars bestaan leidt... onder invloed van zijn nieuwe vrouw. En Rintje Ritsma is tevreden, maar niet blij. Met een zilveren medaille voor de vrouwen. En een vierde plaats voor de mannen bij de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. Hij heeft een hekel aan verliezen, zegt de bronskoos van de schaatsers tegen de NOS. Het brons verloren de mannen nipt aan China. Dat het dan op negenhonderdste van een seconde niet lukt, is heel zuur, aldus dus Rintje. En dan nog het weer van Weerplaza. Het klaart op en wordt geleidelijk droog. Vannacht gaat het vriezen tot min drie. Morgen droog, een mix van wolken en zon tussen de 1 en 5 graden. En de flitsmeister meldt twee vertragingen. Ze staan op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Rijswijk. 10 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de Brug over het Willeminenkanaal en Moergestel, Daar is een ongeluk gebeurd. 23 minuten vertraging. Dan twee flitsers gezien. Langs de A1 Hengelo-Deventer staan ze bij 108.5. En de A2 Utrecht en Bos bij 71.2. Lars Boelen. Avondmensen verzamelen, kom er lekker bij een kakeltje verse avondshow voor de dinsdag met zometeen september. En eerst Olivia Dien. Drive for you by Q-Music. Goedenavond, Larsie. Boele, hoe is het mee? Nou, best wel goed eigenlijk. We zitten er weer lekker voor de dinsdagavond. Welkom, welkom. Ik moet zeggen, Olympisch gezien was het vandaag een redelijk rustig dagje. Nederland kwam in actie op de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen. Ja, de mannen die liepen op een paar honderdste na het bronsmis. Echt enorm zuur. Uh, maar de dames, uh, daar hebben we wel eventjes lekker een lekkere medaille in de wacht gesleept. Ja, Rintje Ritma is zuur. Die zegt het is maar zilver. Hé, hey, zure man, maakt niet uit. Het is zilver. Hallo. Lekker. Toch? Het was toch het zilver? Ja, zeker. Uh, Want uh, de finale van de dames, uh, ze leken lang op weg naar het goud. Ja, ze moesten uiteindelijk toch buigen... Ja, voor de, voor de Canadezen, ja, dat is dan toch dat is jammer. Hebben we het gewoon niet over, we hebben gewoon lekker zilver, daar gaat het om. Het betekent trouwens dat we nu op plekje 4 staan op de medaillespiegel. Ja, later vanavond maken we kans op misschien nog een medaille eh, met het bobsleeën. Dus eh, mochten daar interessante ontwikkelingen zijn, dan houden we je natuurlijk eh, op de hoogte. Dus eh, dat allemaal vanavond in een nieuwe late avondshow. En zometeen natuurlijk een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. gaan we ook gewoon spelen vanavond. Helemaal zin in. Dan krijg je zo meteen ook nog Justin Bieber en eerst Taylor Swift. Dit is Opalite We try to love of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game for two, but I go, I go, and then you go, you go, out and spill all this truth, but can we both say the words and forget this, yeah, is it too late now to say sorry, cause I'm missing more than just your body, oh.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 Justin Bieber en uh, sorry. You, We moeten het eventjes hebben over het ouderschap. Huh? Ja, ik, euh, nee, ik heb zelf ik heb geen kinderen, ik ben dat voorlopig ook niet van plan. Uh, maar ik kan me dus alles voorstellen bij het volgende. Let op. Stel dat als je een kind hebt en dat kind wil dolgraag naar een concert... waar ze eigenlijk veel te jong voor zijn. Wat doe je dan? Dan ga je toch gewoon als ouder zijn, ga je toch mee... Dan ga je toch mee met je kind, een paar vriendjes mee, een paar vriendinnetjes mee. En dan kan je gewoon ook gedurende de avond een beetje te de zijkant staan. Nou, hou je een beetje je oogje in hetzelfde. Even kijken of ze niet stiekem staat te zuipen, weet je wel. Of dat ze zich misdragen. En aan het eind van de avond hop, met z'n allen weer in de auto mee naar huis. Een zakje snoep mee. En dan uh, bedankt, het was een leuk concert. Nou, blijkbaar doen dus heel veel ouders dit. Uh, en dan specifiek ook uh, bij de concerten van Somber. Heel veel concerten van Somber, er zijn heel veel kinderen en ouders... die dan meegaan voor die kinderen. Het lijkt wel een soort ja, ouderavond van de middelbare school, zeg maar. Dat zijn een beetje de concerten van Somber. En die Somber die vindt dat zelf uh, niet zo heel erg. Want het schijnt dat hij een zwak heeft voor oude dingen. Hoor je ook in zijn muziek terug, hij maakt muziek met een oude ziel. Wel lekkere muziek. Hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van deze week. En de alarmschijf van afgelopen week. De nieuwe van Samber. Dit is Home Record. Thank you. you Flies, watch it burn even mijn hand. Ja, pak hem maar. Pak hem even, We gaan uh, namelijk even samen terug naar gisteravond. Ik speelde namelijk uh, toen een uh, ronde knok tegen de klok met Anouk. En Anouk die wilde graag een cadeautje kopen voor haar vriend omdat ze volgende week acht jaar samen zijn. Oh ja, echt. de tranen in mijn ogen. Maar goed, de vraag is, was de klok ook zo genadig gisteravond? Luister even mee. 138 euro. Ja, dit was dus gisteravond. En zo zie je maar. Klok tegen de klok is ook een beetje dansen op een slap koord. Als je te snel stopt, ja, dan ben je misschien helemaal niet tevreden met het bedrag wat je dan binnensleept. Maar stop je te laat, ja, dan heb je dus helemaal niks. Nou, denk jij het beter te kunnen dan Anouk? Zometeen een nieuwe ronde. Meld jezelf aan. Dat doe je door nu het woord. Dat zullen we vandaag eens doen. Ja, dat ja, vind ik een goed idee. Klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-Music App. on my body. Topic komt eraan. Party. Party, body. Party. Deze week in de bonus. AHA Ronboten Appelflappen. 2 stuks. 99 cent. AHA Bakkersbrood die Bastille heel Per stuk 1,79. Alle Robijn. 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus. Met chime. Per stuk 99 euro. De meeste De meeste en de beste aanbiedingen.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 Het regelt kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzie. Power to go. Het is nu al zomersale bij Toei.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 your body en You Somebody bij Q-Music. Zometeen ga ik Harry Styles voor je draaien. Zijn nieuwe aperture komt eraan. Maar eerst even het volgende, want niet veel artiesten kunnen dit zeggen. Maar weet je dat Damiano David, Damiano David, heeft een rolletje gespeeld op deze Olympische Winterspelen? Ja, ja. Ja, daar hoefde hij niet op te treden. Dat, dat, dat was het niet, daar had hij ook helemaal geen zin in. Maar zijn muziek, de muziek van Damiano David... werd gebruikt door het Italiaanse kunstschaatsteam. Uh, de muziek was er, was natuurlijk on point. Uh, de energie zat uh, helemaal goed. Alleen, uh, de landing, ja. ja, die viel een beetje tegen. Ja, die, die viel een beetje... Ze eindigde met de muziek van Damiano dus uh, op plek 16. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet gelijk een prestatie waarmee je dus geschiedenisboeken ingaat. Maar voor Damian natuurlijk wel vet, laten we eerlijk zijn. Om even op de eerstvolgende kringverjaardag te vertellen. van hé, nee, luister, is mijn muziek is gebruikt tijdens de Olympische Spelen, tijdens het kunstschat. Dat is natuurlijk echt een mooi verhaal. Damian en David, ga ik nu voor je draaien. Dit is toch to Me. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. Mm. I know I've been in before. someone.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 Goedenavond. Goedenavond Lars. Goedenavond. Hey, jij, Goedenavond. Uh, jij bent lekker aan het eten, wij storen jou eigenlijk. Ja, ja stalker, stalker. Ik heb zelf de telefoon opgenomen. Nee, hey, zeg zegt niet stalker, storen. Dat is wel wat anders, hè. Oh, stalker. storen. <laughs> nee, storen. Ja. We storen je een klein beetje tijdens het eten. Ja, ja, maar wat ik zeg, ik heb zelf de telefoon opgenomen. Dus ja, dat is waar. Wat ligt er op je bord, is uh, nee. Suzanne? Risotto uh, met gambas. Lekker, denk ik. Lekker? Ja, ja. zeker. Ja, ik, uh, goed. ik ben jaloers. Ik heb nog niet gegeten vanavond. Ah, Nee, dan nee dan ik ben redelijk uh, laat. Dus ik moet nog even wat zo meteen even iets Mag dat rond, Sodomitrie? Um, ja. ja. Susanne we gaan knok tegen knok spreken. We gaan even één ding met je trekken. Sta ik uh -huh. op de luidspreker of zo? Nee, nee. Ik hoor mezelf enorm terug. En dat is straks heel onhandig tijdens, uh, tijdens het spel. Dus belangrijk dat je hem even aan je oor houdt. Dat heb ik nu, inderdaad. Uh, wellicht omdat de radio bij ons verderop nog aan staat. Is ja, dat het? Dat had het kunnen zijn. Nou, we zijn er helemaal klaar voor volgens mij. Daar gaan we. Knok. Knok. Tegen de klok. Je wordt zo meteen geldbedragen oplopen, Suzanne. Aan jou dan de taak mm -hmm. om die uh, klok op tijd stil te zetten. Roep stop bij het bedrag dat je wil horen. Maar gaat de klok af, dan win je helemaal niks. Dat is uh, hoe het spelletje ja. werkt. Ja. Ja, helemaal helder. Okay, dan wens ik jou beste zonne. Heel veel succes. Daar ga je. Dank je. Dank je. 31 euro. 64 euro. 98 euro. 124 euro. 156 euro. Stop. Hoppatee, even een applausje voor Suzanne. Woe, ja, yes. ja, ja. Woe. <laughs> ja, hey, uh, Lekker gedaan, 156 ja. euro. Dat is een fantastisch bedrag. We hebben zo even tijdens het eten binnengesleept. Tussen de ja, gemalen en de door. We gaan even ja. luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Suzanne, komt ie. Ja, dat is goed. 189 euro. 210 euro. Ja, ah, ah, oké. Okay, ja, daar was het klaar. 210 euro zat er in de klok, maar een hele mooie 156 ja. euro. Dat uh, gaan we Zeker. naar je overmaken. Ja, heel blij mee. Nou, ga je ermee doen, Suzanne? Ga je uit eten ook of niet? Ja, ja dat, was, uh, of, uh, oh. dat zei ik net wel. Dat is wel de bedoeling. Dus ah, okay. nou, <laughs> daar kunnen we wat leuks zo doen. Da dan kunnen we lekker van, naar de Mac, zeg maar, van 156 euro. Ja, ja dat zou ja, leuk, kunnen. De Mac verkopen. <laughs> nou, uh, veel plezier ja. ermee. En Tot weer Doei doei. later. <laughs> Tot no. Vanavond rond kwart Tot later. bij Judith een nieuwe ronde later. Tot de Tot en maak je Tot later. Tot later.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 Dream with me. When you come, oh God will be on the free. Dream a little dream with me.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 Never knew that we would ever be more than friends With railroad vibe breaking all the rules She like a song played again and again That guy like some of a poster That guy is a gun they say That guy is a gun to my holster she's running through my mind all day Hey, Shari's like a melody in my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 I'm singing it like a melody in my head that I can't keep out I'm singing like na, na na na every day's like my heart lost a copy play replay Charlie's like a melody in my head that I can't keep out I'm singing like na, na na na every day's like my heart lost a copy play replay yes replay ik maak maakt het bijna acht uur. Het nieuws komt eraan met Fieke. Fieke, wat zit erin? Nou, er komt weer een film aan... naar aanleiding van een bordspel. En welk spel? Hoor je zo. Oh, wat saai. Het lijkt mij... Oh, sorry, geef gelijk een mening. Maar, is van, ja, je bord... hangt vanaf welk spel misschien. Ja, dat is ook weer zo. Ja, ik, ja, ik denk van Cluedo zijn natuurlijk al heel veel... Dat, is niet echt, dat, dat zal het niet zijn. Monopoly. Ja, ik, ik, vertel, ik vertel het je zo. Oh, Oké. Okay. En zometeen ook uh, Marshmallow. Jelly roll.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 Extra goedkoop? Luxinisappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. 18 plus speeldoes. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, zot verdikken we. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl